Met het NOS-journaal. Door de oorlog in het Midden-Oosten verdient Rusland iedere dag 150 miljoen dollar extra met de verkoop van olie. Dat berekende de Financial Times. Vooral vanuit China en India is de vraag naar Russische olie toegenomen omdat de straat van Hormuz is afgesloten. Door die zeestraat gaan normaal gesproken dagelijks 20 miljoen olievaten. Het marineschip De Evertsen, dat Nederland naar Cyprus stuurt om het eiland te beschermen tegen Iraanse aanvallen, heeft geen werkend kanon. Hoewel het wapen gloednieuw is, kan het nog niet worden ingezet. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Minister Jassikus van Defensie zegt dat hoeft ook niet. Dat schip hoeft niet te kunnen aanvallen, maar is juist bedoeld om te verdedigen en kan dat doen ook zonder dat kanon. Volgens de minister is hier vanwege veiligheidsoverwegingen niets over gezegd. Een groot deel van de Tweede Kamer is daar boos over. Zij vinden dat ze erover geïnformeerd hadden moeten worden. Ook als het betreffende wapen voor de missie niet nodig is. Als mensen aan een chatbot vragen op welke partij ze moeten stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen... krijgen ze vrijwel nooit het advies om op een lokale partij te stemmen. Daardoor ontstaat een vertekend beeld, zegt de autoriteit persoonsgegevens. De WACON vindt daarom dat chatbots geen stemadvies mogen geven. Je ziet al bij andere risicovolle gebieden, zoals bijvoorbeeld het vragen om medisch advies... dat een chatbot over het algemeen zegt, daar, daar werk ik niet aan mee. En wat ons betreft zou dat ook moeten gelden voor stemadvies. De gemeente Eindhoven wil 5400 nieuwe studentenwoningen bouwen. Die moeten het kamertekort helpen oplossen. De TU Eindhoven spreekt van een van de grootste uitbreidingen... van studentenhuisvesting in Nederland ooit... Afgelopen september moesten 500 studenten van de universiteit stoppen met hun opleiding. omdat ze geen studentenkamer konden vinden. Het weer vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt nauwelijks af. Morgen begint met buien en veel wind. Later wordt het droger en is het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM. I'm <laughs> bij deze alternative VM op 12 maart waarin we ook weer de boel opnemen want op deze dag is ook de finale van de Rob Act en dat betekent de finalisten uitzending van alles wat zich geplaatst heeft voor deze finale. We begonnen trouwens met uh, Muello en River of Tears. En ik ben hem vergeten te draaien in een van onze live-uitzendingen... die we nog hadden rondom de Rob Agda Award. Vandaar dat we ermee begonnen, River of Tears. In dit uur aandacht voor de finalisten van de eerste voorronde... en de tweede voorronde, Escalatie en Alter Eva. En om de daad bij het woord te voegen, beginnen we met Escalatie... De band is niet geheel onbekend met het fenomeen popprijzen. Want ze wonnen al eerder de popprijs Amstel en Meerlanden in 2024. En nu staan ze in de finale van de Rob Agda woord van 12 maart 2026. Hun optreden was tijdens de eerste voorronde overtuigend genoeg om door te gaan naar de finale. Achter escalatie hoor je meteen ook Alter Eva. Dag patronaat! Content creators, is er een Skape opgestaan om een goed feestje te bouwen? Ik wil graag dat jullie vandaag meedoen en veel gaan dansen. Wij zijn Escalatie! Dank jullie wel! Het volgende nummer heet So good, wie all battle for Naar jullie zin hebben. Vergeet niet al jullie stembiljetten zo meteen in te leveren. Het volgende nummer gaat over de kluts kwijt zijn. Vishoed. totale escalatie. We gaan dat volledig proberen waar te maken. Hey! Dit is het nummer dat we ook op single gaan uitbrengen. De 27ste is het nummer overal te beluisteren. throw na Dank jullie wel dat we hier mogen staan. Bedankt naar alle techniekteam. Dank jullie wel. Jullie maken het mogelijk. Dankjewel, Daan. We gaan nu ons laatste nummer spelen. Jullie proberen te overtuigen om toch op ons te stemmen. Dit nummer heet Geldmacht. En het gaat over het hebben van geld en macht. ...toch maar even na het optreden van Escalatie de volgende aankondigen. Want Alter Eva was de deelnemer in de tweede voorronde. Nederlandstalige indie punk, zoals ze het zelf omschrijven. Afijn, je hoort het zelf wel in hun optreden tijdens die tweede voorronde. Vroeger was alles beter, ik geloof dat niet, maar ik moet het weten. Vroeger was alles beter, dat zei Oh Waar iedereen die nog naar me loopt, waar ik sowieso een huis heb, waar ik altijd veilig thuis ben. We'll I'm right Ja, ik mocht in zwarte piet. Ik had chocolozoenen, maar zo noemde ik ze niet. Opgevoed met de term apolitiek. Nu weet ik dat alles politiek is, of je dat nou wil of niet. Groei eens op, deze is ouder. Leer eens van een ander ouder. Groei eens op, deze is wijzer Dit maakt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 There are lyrics your pp laser lace Ook heel veel van.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 Is het genoeg? Wanneer is het genoeg? En dan ben ik genoeg? Wanneer ben ik genoeg? Ja? Let's go! Is het genoeg? Wanneer is het genoeg? Laatste nummer aangekomen. Dank jullie wel dat jullie er allemaal waren, um, ook voor de andere act. En uh, dit is ons laatste nummer, maar het is ook een speciaal nummer, want hij komt morgen uit. Ah! Dus dan kan je hem overal luisteren: Spotify, Apple Music, waar je ook muziek luistert. Dit is later wat als dit het is. Je kunt ons vinden op Instagram... at alter eva band. Je mag ons mailen... alter eva gmail.com. Kom naar ons toe. Dank jullie wel. En tot zover het optreden van Alter Eva. In deze uitzending toch ook even wat ruimte... voor de muziek die al eerder is uitgebracht. Namelijk vorige week vrijdag... of afgelopen vrijdag... hoe je het maar noemen wilt... Uh, en daarvan laten wij ook natuurlijk nu het een en ander horen... zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Elena Jolie. Daarachter hoor je Danny van der Wielen... en daar weer achter hoor je een single, een Nederlandstalige single... en die is op Internationale Vrouwendag uitgebracht door Martanja. En dat is trouwens haar debuutsingle en dat nummer dat heet Dit is mijn stad. Later Jerry, are you mine? Do you still long for the days before we said goodbye in the evening? You were soft words of infinity to me, but do you know me? Beside these lips, I inherited my father's love and stole my mother's race. When I take in too much, I might just die To be honest I'll die along With myself And the ends. Ik heb mijn wapens al verzameld Ogen in mijn rug geslagen Mijn tanden zijn geslepen Mijn stem is een sirene Ik draag mijn angsten Op de boren van mijn tas In de voering van mijn jas Stap de nacht in desondanks Want dit is ook mijn stad Mijn stoel, mijn steeg, mijn fietspad dit is mijn nacht, mijn park, mijn door de straat, mijn dag. Dit is ook mijn dak, mijn bocht, mijn goud, mijn atlas. Dit is mijn brug, mijn dorp, gehucht, mijn viaduct. Dit is mijn stad. Ik dan dit mens, van nagels en knokkels Van wit gekookte woede, als glas op de weg Van mijn wapens al verzameld Ogen in mijn rug geslagen, van mijn tanden zijn geslepen Mijn stem is een sirene, ik draag mijn angsten Op de bouwroom van mijn tas, in de voering van mijn jas ik Stap de nacht in de zondag. I'm mm -hmm. Dit is ook mijn stad. Mijn stoep, mijn steeg, mijn fietspad. Dit is mijn nacht, mijn park mijn Toerenstraat mijn dag. Dit is mijn stad. En tot zover het eerste uur van deze alternative FM op 12 maart... waarin we de aandacht besteden aan de finalisten van de Rob Agna Wordt die op dit moment aan de gang is. Drie nummers achter elkaar, Elena Jolie met Bitter Cherry... daarachter Danny van der Wielen met Fixes en Martijn met haar debuutsingel Dit is Mijn Stad. Met Two Lions van I Took Your Name gaan wij het eerste uur uit.